1 Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Minister Hoekstra van Financiën dreigt volgende week weg te blijven van de grote conferentie in Saoedi-Arabië. Hij wil weten wat er is gebeurd met de verdwenen journalist Khashoggi in het Saoedische consulaat in Istanbul. Als blijkt dat Saoedi-Arabië betrokken was bij de verdwijning, of als het land zwijgt, blijft Hoekstra thuis. Een Franse vrouw die probeerde een slaatje te slaan uit de aanslagen in Parijs moet een half jaar de gevangenis in. Ze beweerde dat ze in 2015 aanwezig was in Bar Le Carillon, een doelwit van de terroristen. In werkelijkheid was ze ergens anders. De vrouw claimde 20.000 euro bij het Fonds voor Slachtoffers van de Aanslagen, maar viel door de mand. Navigatiebedrijf TomTom Tom is vanochtend hard onderuit gegaan op de beurs in Amsterdam. Dat gebeurde nadat bekend werd dat het bedrijf ook Volvo als grote klant verliest. Vorige maand maakten Renault, Nissan en Mitsubishi bekend dat ze TomTom Tom verruilen voor Google. Juist vandaag maakte TomTom Tom ook bekend dat de omzet en winstcijfers voor dit jaar positief zijn.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 Nou, ik weet niet of ik de vijf minuten helemaal vol krijg. Dat denk ik niet. Maar uh, ik heb deze keer weer gekozen voor een stukje cabaret. En deze keer gaan we naar België. Ja, ik denk wel een van de meest markante uh, Belgische cabaretjes... die uh, bereikt zijn op dit moment. Philip Geubels. En uh, roompad en zwembad. Geniet ervan. Ja, maar als je samen met dat kind op vakantie gaat, dat is een heel ander concept. hè. Het concept vakantie verandert volledig met een kind. Onze laatste vakantie met de was? hier in Nederland, in vakantiepark, de Roompot. <lacht> maar de mensen die het niet kennen, dat is Centerparks, maar dan afgeleefd. Allemaal dezelfde vervallen huisjes, een slecht restaurant en een bowlingbaan. Als je dan een bal gooit rechtdoor, dan gaat je zo drie banen verder de goot in. En het pronkstuk van al die vakantieparken dat is het tropisch zwembad. Altijd met zo'n fantastische glijbaan. Als je er één keer afgaat moet je schouwers dicht laten naaien. Maar ja, pas op, voor dat zover is, moeten eerst nog door die fantastische kleedhokjes. Ze kunnen alles tegenwoordig. Hè? Ze kunnen naar de maan vliegen. Je kunt de krant lezen op uw telefoon. Maar een diftig slot voor die hokjes, dat hebben ze nog altijd niet gevonden. Dat is nog altijd dat bankje dat je moet dichtklappen. Maar die deuren gaan nooit goed dicht. Dus je moet altijd met je linkerarm die deur dicht houden. Met je rechterarm die deur dicht houden. En dan met je derde arm dat bankje dichtklappen. En er zijn dan altijd van die gasten die hebben dan gatjes gemaakt in die kotjes om door te kijken. En er dan door kijkt. Soms heb je geluk, dan zie je een blote vrouw. Maar meestal zie je gewoon een ander oog. En dan beginnen het, hè? Dan moeten al uw kleren op één kleerhanger. Dat duurt een uur. Dan moeten die er terug allemaal afhalen. Want u 50 cent. zit nog in uw broek van onder. Dan naar, naar het toilet, hè, op uw blote voeten. Je komt binnen die vloer in het toilet. Je weet niet wat is hier water, wat is hier Pies. En dan mogen we nog niet zwemmen binnen, hè. Dan moeten eerst nog door het vrattenbadje. Als er nu één plaats is in heel dat zwembad... waar je het gevoel hebt dat je vratten aan krijgen, Dan is het toch daar. Om dan gezellig met je kind in het lekker warm kinderbadje te gaan zitten. Het heerlijke water op een ambachtelijke wijze verwarmd... door de kindjes zelf. En dan terug door de kou met al uw kleren op één kleerhanger. naar dat kot. En er mag iets afvallen he, van die kleerhanger. Er mag iets afvallen. Uw schoonen, uw sleutels, dat mag net worden. Maar wat valt er altijd af? Uw wonderbroek. Leuk, toch? Ja, zoals gebruikelijk weer. Verschrikkelijk hilarisch. Ik blijf die man zo verschrikkelijk leuk vinden. En dat zonder dat hij ooit grof wordt. Ja, dat is het leuke van alles. Ja.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 Doesn't you so bad. Just because I'm on my knees and swearing I will change and do anything to hear you say I'm yours. Just because I know I'll never ever feel the same doesn't mean. En dat was weer eens iets van uh, Michael Bublé. Love You Anymore. Uh, ik zag gisteravond toevallig dat hij een tijdje uh, niet actief geweest is... vanwege allerlei problemen, met name met uh, spiritualen en uh, dat soort zaken. Uh, maar hij schijnt wel aan de gang te gaan. En uh, dit staat in uh, de release radar, dus ik neem maar weer aan dat het nieuw is. En uh, Love You Anymore, zo heet het liedje. Nou, de volgende plaat, daar zit ik al uh, twee dagen tegen te dat ik hem draaien wil... En steeds komt hij er niet op Nu wel, Little Richard. Die zich bezig hield met een oud-dietel liedje. En er dan gelijk weer een soulkraker van maakt. Ja, hoe mooi kun je het hebben? Lekker hoor. I saw her standing there, zo heette het. En gaan door met een Engelse folk folkrockband. Steel Eyes Pen. En die kent u natuurlijk allemaal van uh, All Around My Head. Maar dit is een heel ander liedje. The Dark-Eyed Sailor. Sailor. band is het Steel Eyes Pan heten ze. Ze hebben natuurlijk ooit een keer een knijter van een hit gehad met All Around My Head. Maar dit is gewoon eens een keer wat anders. En dat heet Dark Eyed Sailor. Ja, en omdat we geen artiest in het licht hebben vandaag gaan we vandaag het recept maar wat eerder doen. Dan heeft u wat meer tijd om boodschappen te doen. Dat is altijd wel handig. Ja. Als je een kwart voor twee al doet, dan moet je weer zo haasten. Dus we gaan hem erin gooien. En dus ik zou zeggen, als je geen Facebook hebt... pen en papier klaarleggen... je hebt nog één minuut. <laughs> zoiets. zoiets. Nou, iets minder zo. Ja. En dan gaat Angela u vertellen... wat u misschien vanavond of morgen... wel gaat eten. Want dat is best wel lekker, denk ik. Het recept van de week. Moet je altijd maar afwachten. Een gerecht wat u makkelijk... thuis kunt maken. Na de uitzending na te lezen via onze Facebookpagina www.facebook.com schuinustreek Zandvoort Lunch. Ja, en voor vandaag heb ik vegetarische filet met Griekse saus. En dat is een recept voor vier personen en de bereidingstijd is ongeveer 20 minuten. U heeft hiervoor nodig een halve citroen een half zakje verse koriander... een flinke teen knoflook... acht eetlepels olijfolie... 700 gram aardappelschijfjes... twee schaaltjes tival gegrilde filet... en dat zijn de, uh, kunt u vinden in het uh, vegetarische schap... Uh, een half pot Griekse yoghurt... twee eetlepels kerrypoeder. 1 eetlepel azijn en 2 bakken Griekse salade met witte kaas. De bereiding gaat als volgt. Uh, pers de citroen uit en hak de koriander fijn. En hou 4 kleine takjes achter. Uh, pers de knoflook uit en uh, verwarm in een koekenpan 3 eetlepels olie. Uh, en hier bakt u de aardappelschijfjes ongeveer 10 minuten uh, in. En uh, de eerste vijf minuten doet u het deksel op de pan... want dan garen ze beter en worden ze daarna sneller bruin. In een andere koekenpan drie eetlepels olie verhitten. Uh, de op matige vuur 5 à 6 minuten bakken. Van één eetlepel citroensap, koriander, yoghurt, knoflook en kerrypoeder een saus roeren... Van uh, de rest van de olie, azijn, zout en peper, een dressing roeren. En deze dressing door de Griekse salade mengen. Aardappelschijfjes en val over vier borden verdelen. En de salade met dressing ernaast leggen. En uh, schenk de yoghurtsaus over de filet. En geef het restant gewoon aan tafel erbij voor de liefhebbers. En u kunt het eventueel garneren met een paar takjes koriander. En uh, een variatietip uh, voor de echte vleeseters. Die kunnen uh, de schijven vervangen door gegrilde kipfilet. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Zo, nou. vegetariërs ook weer blij. We dus hebben weer een lekker gerechtje erbij. Zo is dat. Chille. Het is goed dat je daaraan denkt. Ja. Ja, is heel ik, sociaal ook, vind ik. Ik dat. geef uh, ook in een ander recept altijd een vegetarische variant erbij. Oké. Okay. Dus heerlijk. Ik hou er wel rekening mee. Ja, ik ben geen vegetariër, maar uh, vind toch voor die mensen is het wel fijn. Goed, we gaan uh, daar. Wat gaan we doen? Ja, we gaan op plaatje draaien en dan krijgen we het nieuws alweer. Ja, het gaat lekker snel als wel. Hey. Joe en Joe Kelly is dit. Ja. En het heet de Someday Baby Blues. Nou, Geniet. Don't care long you go. I don't care long you stay. Someday, Oh, someday, baby, you ain't gonna worry my mind anymore. When I had him, he lived on easy street I know the Lord is begging, begging every woman he meets. ZANG See you begging, begging every woman you meet, begging every woman, oh, someday, baby. Zo af en toe kom je nog wel eens van die lekkere aparte dingetjes tegen. Dat vind ik dit ook zo. Joe en Kelly heet het mens. Het was nog live ook. Ja. En nummer dat heette de Sunday Baby Blues. Nou, zo vonden het ook wel lekker hoor. Ik eh, ja. hou van dit soort dingen af en toe. Gewoon lekker apart. Ja. Het nieuws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 Verschillende media namen het nieuwtje over. Waar het rapport precies vandaan kwam, blijft vooralsnog enigszins onduidelijk. De tweet van de vlieger is inmiddels verwijderd. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam spreekt het hele verhaal dan ook tegen. Als de kermis van Haarlem-Noord moet verhuizen naar een andere locatie... dan is dat het begin van het einde. Al dus de Nederlandse kermisbond...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 moeten kunnen stemmen. De groep kiezers die ondanks deze maatregelen... toch hulp nodig heeft bij het stemmen... moet dat in de toekomst kunnen krijgen. Zo schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken vandaag... in een brief aan de Tweede Kamer. Met de experimentenwet Early Voting... die minister Ollongren aankondigt... worden niet alleen experimenten met het uitbrengen van de stem... voor de verkiezingsdag mogelijk... ook worden bij deze experimenten onderzocht... Of we op welke manier kiezers ondersteund kunnen worden bij het stemmen. Nu is hulp bij het stemmen niet toegestaan om beïnvloeding van de kiezers te voorkomen. Alleen kiezers die vanwege een fysieke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen... mogen hulp krijgen in het stemhokje. En hoe de experimenten met early voting en de hulp bij het stemmen er precies uit gaat zien... is nog niet bekend. Tot zover de berichten.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 De wind waait niet meer dan zwak uit het zuidoosten en de temperatuur is met maximaal 23 graden weer ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Vanavond is het helder en komende nacht neemt de sluibewolking wat toe. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of 12. Morgen is er vrij veel sluibewolking, maar de zon zal ook weer flink schijnen. Het blijft nog altijd droog en waaien doet het niet of nauwelijks. En de temperatuur... Uh, Loop dan op naar ongeveer 20 graden. Tot zover. van dit soort moois horen. Ja, dan vanavond ja. vooral even, ja. even luisteren. Ja. ja, want dit was. Dit was uh, Epica. Epica. Met uh, Solitary Ground. Oké. Okay. Ja, een van hun uh, wat uh, ja, Kalmere ballads. Kal ja. Het was wel even genoeg. Voor, de, voor dit programma. Ja. Maar, eh, vertel nou, eens wat, dit, dit was op het randje. Dit kan kon dan nog nou, Dit kon nog net. Maar ja. vertel eens, wat ga je doen vanavond? Tussen, uh, zeven, tussen tien en 8 en 10? Nou, uh, tussen 8 en 10. Ik vanavond uh, staat de Gothic Centraal. Oké. Okay. En uh, dan got ik in, uh, in, in niet alleen de. de, de uh, Gothic bands met uh, de dames. Maar er zijn ook een stuk wat Gothic bands... met een man als uh, frontzanger. Uh, ja. En uh, die komen dus voorbij vanavond. En uh, ja, het is best wel uh, mooi eigenlijk. Nou, dat, uh, we zijn vreselijk benieuwd. Uh, ja. we, gaan we gaan allemaal luisteren meester Ja, wow. <laughs> ja, nou, we zullen allemaal van goed. mij mag het. Ja, we zullen het zien. In ieder geval vanavond. Dus acht en tien. Geen lompen, maar zware metalen. Ik neem tenminste niet aan dat er een gemeenteraadsvergadering is. Dus dat het allemaal gewoon eh, eh, rondkomt. Maar eh, daar zijn we ook binnenkort van verlost. Want we gaan naar een andere tijd. Maar dat hoort u binnenkort. Ja. Dat gaat uh, uh, snel gebeuren. Dan gaat uh, geen lompen. Die gaan naar een andere tijd. Maar wat dat gaat worden, dat hoort u allemaal nog. Zodra wij dat ook weten. Ja. Dit is het Sir Douglas Quintet. Ooit bekend van She's about a Mover en zo. En uh, dit heet On the Crossroads. Leaving you, girl Heading down the road. You left me Many burns at your head low And it sure does wake me out When I think about What went down? Crossroads of my life I stood, and her face couldn't begin. took the time to concentrate on you You can teach me lots of lessons You can bring me light and gold But you just can't live in Texas If you don't did it this time when it blows your mind someday a change will come and you'll be beside me one more time one more time and you will be beside Douglas Quintet. En het was een beetje dat uh, in de jaren zestig een hitje hadden... met het liedje uh, She's About a Mover. En uh, toen was het een tijdje stil. En toen kwamen ze terug met een ander hitje. En dat heette Mandacino. En nu hadden ze dit. En dit zijn de Traveling Wilburys. Look out your up your chimney the sky ain't blue it's kind Nou ja, zij niet, want uh, er zijn er al een aantal niet meer. Maar het is wel een jubileum dat ze een aantal jaren geleden... Nou ben ik even kwijt hoe lang of het nou twintig of dertig jaar geleden is. Uh, in ieder geval dat dit leuke beentje ontstond. De uh, Travelling Wilburys. En dat gebeurde eigenlijk gewoon een beetje op de manier van uh, George Harrison. Die belde Bob Dylan op de ja joh, uh, Of hij zei er zelfs bij van uh, meestal neemt Bob niet op. Maar nu bij de eerste overgaan van de telefoon nam hij zijn telefoon op. Nou, dat, al, dat was bleek al heel bijzonder te zijn. En toen zei George van, ja, uh, Bob, ik weet dat je een leuk klein studiootje hebt. En ik wilde eigenlijk even met, met Roy Orbison een liedje op maken, opnemen. Nou, oké, okay, dan zei Bob. Dan kom je toch gezellig. Doe maar. Dus dat deed hij. En uh, nou ja, toen belde hij ook nog Jeff Lynn op. En zei: Jeff, luister, ik ga morgen een studio in met Roy Orbison. En uh, we gaan even een liedje opnemen. Uh, heb je zin om even te komen helpen? Nou, zei Jeff Lynn, dat vind ik wel leuk. Kom ik er ook even bij. Nou, en zo ontstond deze prachtige band. Waarbij iedereen een artiestenaam had. Met als, uh, in ieder geval als uh, achternaam de de uh, Wilbury, ja, yeah, zo so was het. Vandaar ook de naam de Traveling Wilburys. En uh, nou, de band bestond dus uit Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne en Tom Petty en Roy Orbison. Ja, natuurlijk. is dus niet te vergeten. En het hield allemaal alweer op te bestaan toen eh, na de eerste... Eh, kort na opweer, de oprichting Roy Orbison overleed. Nou ja, en we weten hoe het verder is afgelopen. George Harrison is er ook niet meer en Tom Petty is er ook niet meer. Dus het bandje zal niet meer spelen. Jammer genoeg, want het was lekker. Oh, wat een lekkere muziek. Goed. Oké. Okay. Nou, gaan wij door. Dit is uh, Blind Faith. Ook weer zo'n superband. Clapton en Winwood samen. Can't find my way home. En het bleef bij één plaat wat deze gasten betreft. Steve Winwood en uh, Eric Clapton, Rick Gretsch en uh, Ginger Baker. Dat waren de mensen die, uh, die dit allemaal samen deden. Ja. Can't find my way back home. Nou, dan laten we de dame ook, de lady ook nog maar even glimlachen. Dan hebben we dat ook weer gehad. Golden Ring. Dat zal wel de laatste zijn vandaag. Lady Juist. Kom op, Barry. You know it drives me wild Maar weer snel hè, alweer twee uur voorbij. Het vliegt om! Ja. We gaan eruit met uh, Zandvoort lunchen op deze dag morgenwek. En gewoon weer samen met Ron natuurlijk. Mm -hmm. En uh, ik ga mijn eentje lekker door met de vanillejaren. Leuk Ja. Dus, uh, Daar komt zien in Maar lekkere muziek draaien, de Rolling Stones tegenover Kajak. Nou, hoe mooi kan je het hebben? Huh? Fraai, fraai, fraai. Fraai toch? Fraai, ja. ja.